Twee uur. Het NOS-journaal. de Jong. In Servië is ex-generaal Radko Mladic opgepakt. Dat heeft de Servische president Tadic bekendgemaakt. Waar hij precies is gearresteerd, is onduidelijk. On behalf of the Republic of Serbia, I announce that today we arrested Radko Mladic. Today we closed one chapter, chapter of our recent history die ons een stap dichter bij de in de regio. Mladic had een andere identiteit aangenomen en noemde zich Milorad Komadic. Mladic is de laatste voortvluchtige hoofdrolspeler... uit de Joegoslavische burgeroorlog van de jaren 90. Hij was de opperbevelhebber van de Bosnisch-Servische troepen... en gaf onder meer leiding aan het wegvoeren en vermoorden... van meer dan 7.000 moslimmannen in Srebrenica in 1995...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 Catherine Ashton is toevallig net vandaag op bezoek. Daar gaat het over die toetreding, daar gaat het over de voorwaarden en de eisen waaraan uh, Servië moet voldoen. En het was met name natuurlijk de Nederlandse regering die vele jaren lang de arrestatie van Malis als vereiste heeft gesteld uh, voor Servië om ook maar één stap dichter in de richting van Europa te komen. Nou, dat blijkt nu het geval. Mladic is door het Joegoslavië-tribunaal aangeklaagd voor genocide. Het is nog niet duidelijk wanneer de ex-generaal... naar het tribunaal in Scheveningen wordt overgebracht. In Politiek Den Haag wordt opgelucht gereageerd op de arrestatie van Mladic. Veel Kamerleden spreken van geweldig nieuws. Joris Voorhoeven, die minister van Defensie was... tijdens de val van Srebrenica. Het mooiste nieuws wat ik in jaren heb gehoord... want hij is denk ik de grootste oorlogsmisdadiger in Europa sinds... Uh, 1945 Hij heeft niet alleen uh, de machinegeweren gezet op uh, ongewapende krijgsgevangenen, uh, jongens en mannen, uh, maar ook rondom Sarajevo en andere steden in Bosnië en dorpen ongelooflijk veel doden gemaakt. VVD-Kamerlid Ten Broeke noemt het een perfecte timing, net nu de aanklager van het Joegoslavië-tribunaal kritiek heeft geleverd op Servië. Ook CDA-Kamerlid Ormel denkt dat die kritiek een rol heeft gespeeld. Ik denk ook dat de rechterrug van minister Verhagen, die als enige in Europees verband destijds heeft gezegd van Mladic moet in Den Haag zijn, dat dat zeer geholpen heeft. En minister Verhagen zelf zegt in een eerste reactie dat Nederland trots mag zijn dat het er steeds op is blijven hameren dat Mladic naar Den Haag moet. De Kamer is onlangs nog in Servië geweest en toen zag het er nog helemaal niet naar uit dat dit zou gebeuren, zegt SP-kamerlid van Bommel. Ook de ChristenUnie is erg blij, woordvoerder Voor de Wind hoopt dat Nadiets, als hij inderdaad naar Den Haag komt, meer duidelijkheid geeft over zijn rol in Srebrenica. Het gerechtshof in Den Bos heeft zwemleraar Benno L in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar. Van de rechtbank had hij zeven jaar gekregen. Het hof heeft bij de strafmaat rekening gehouden met de vele publiciteit waar Benno L onder geleden heeft. Het OM had in hoger beroep tien jaar geëist. Benoel is veroordeeld voor het misbruik van tientallen meisjes. Het OM wilde aanvankelijk dat de zwemleraar uit Den Bosch ook tbs kreeg. Maar liet zich er door deskundigen van overtuigen dat dat niet nodig is. Omdat er nauwelijks kans is op herhaling. Tennister Arantja Rus heeft op Roland Garros in de tweede ronde... voor een verrassing gezorgd door te winnen van de Belgische Kim Kleisters. De 19-jarige Nederlandse versloeg de nummer 2 van de plaats in Kleist in drie sets, 3-6, 7-5 en 6-1. In de tweede set overleefde Rus twee matchpoints. Het is voor de Nederlandse de eerste keer... dat ze de derde ronde van een Grand Slam toernooi haalt. Het weer overwegend bewolkt met een enkele bui. Temperatuur van 16 graden aan zee tot 22 land in maart. Er staat een stevige zuidwestenwind. Vanavond in het westen en noorden geregeld buien en kans op onweer. Morgen opnieuw bewolkt met wat buien. Het wordt dan 15 tot 16 graden. AMW Verkeersinformatie. Er staat file op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Zoete rijndijk 2 kilometer. En op de A12 Utrecht richting Den Haag loopt een schaap los. Tussen Nieuwebrug en Bodegraaf is de rechte rijschok dicht... Vielen vanaf Woerden 6 kilometer lang. Op de A44 Amsterdam richting Wassenaar bij Oostgeest 3 kilometer. Na een aanreding waarbij een vrachtwagen vertrokken is op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Afrit Hoenelo en Knopend Waterberg 2 kilometer. De linker rijschok is daar dicht.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 Zes over twee. Het, het, het, welkom bij deze speciale uitzending van het NWS Radio 1. Nou, reden is natuurlijk de arrestatie van Radko Mladic, de generaal die verantwoordelijk wordt geacht voor de moord op 8000 moslimmannen en jongen in Srebrenica. Het EO-programma Dit is de Dag is daarmee komen te vervallen. Verschillende reacties komen er uit Den Haag. We hebben ook minister Voorhoeven gehoord, minister Verhagen heeft gereageerd. Uh, vanuit Europa komen reacties, maar ook van onze eigen premier Rutte hebben we een reactie.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 achtervolgd worden, vervolgd worden en uiteindelijk ook worden gepakt... en het recht zal zegenvieren. En nogmaals, uh, in die zin is dit een heel bijzonder moment voor heel veel mensen. Zal dit voor Nederland ook een moment zijn om die bladzij om te kunnen slaan? Die zwarte bladzij is er weer niet zo? Kijk, dit nieuws is heel vers. Ik denk dat iedereen uh, die bij, dit, uh, bij deze vreselijke omstandigheden... deze vreselijke gebeurtenissen betrokken was... hier uh, uh, uh, uh, ook persoonlijk uh, heel veel... Uh, laten we zeggen, ook persoonlijk en emotioneel veel uit zal halen... in de zin van dat dit ook voor hen heel veel betekenis heeft. Maar ik vind het, om grote woorden te gebruiken... als bladzijden omslaan, et cetera, het is net vers, het is net nieuw. Uh, wat ik vooral heel belangrijk vind, is dat dit gebeurd is. En uh, ik realiseer me heel goed dat dit een heel bijzonder en speciaal moment moet zijn... voor uh, de mensen van Dutchbat, uh, voor de slachtoffers en zeker ook voor de nabestaanden. Wat doet dit met al die Dutchbatters, denkt u? Nou, wat ik u zeg, uh, zij hebben daar onder hele moeilijke omstandigheden... Uh, hebben zij daar moeten opereren en... Uh, het heeft inmiddels, is het 15, 16 jaar later eh, dat deze vreselijke man die deze oorlogsmisdaden heeft gepleegd, gepakt is. En dat heeft misschien wat te lang geduurd, maar het is in ieder geval wel gebeurd. En het laat nog maar eens een keer zien dat je dit soort misdaden niet zomaar kan plegen. Kan Servië nu toetreden wat u betreft tot de Europese Unie? Kijk, je moet elke toetreding op zijn eigen merites beoordelen, het meewerken. Dat een belangrijke voorwaarden, de administratie van de Ja, één van de voorwaarden. Zeker een belangrijke voorwaarde, maar dat moet je toch echt op zijn eigen meritus beoordelen.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 Als een tribunaal wat in feite in staat moet zijn om uiteindelijk ook uh, recht te doen, recht gedaan moet worden. Recht te spreken, recht gesproken moet worden. Dat deze man zich daar moet verantwoorden. Ik denk dat dit voor Nederland een heel bijzondere betekenis heeft. Uh, uh, we hebben allemaal natuurlijk uh, de situatie in Srebrenica, de daarop volgende parlementaire enquête, uh, de enorme... En terechte maatschappelijke verontwaardiging, emotie meegemaakt. En dan is het denk ik van bijzondere betekenis dat deze man nu is gepakt. Maar dat strekt zich natuurlijk verder uit dan alleen Nederland. Dit raakt denk ik de hele wereld. En het is ook een signaal dat je helaas soms mensen in staat zijn om dit soort vreselijke misdaden te plegen, maar dat uiteindelijk het recht zegenviert. Mark Rutte, de premier, reageert uh, in een eerste reactie op uh, de arrestatie van Radko Mladic. Een bijzonder en speciaal moment zegt hij dat deze vreselijke man gepakt is en uh, het recht zal zegenvieren. vieren. We hebben intussen ook een reactie van uh, minister Hille van Defensie. Belangrijk nieuws, goed nieuws. Uh, ik hoop dat het nu eindelijk recht kan worden gedaan aan iets wat al veel en veel te lang aan het etteren was. En ik vind het eh, ook voor de Nederlandse militairen die ze Bredici hebben meegemaakt... vind ik het ongelooflijk belangrijk dat nu eindelijk recht kan worden gedaan... aan de persoon die dat allemaal heeft aangericht. Het is niet een beetje frank dat zulk nieuws net komt op de dag dat u hier wordt uitgefloten... door al die militairen, waaronder misschien ook al oud-Bosnië-gangers? Leg ik geen verband tussen. Ik vind het nieuws van Mladies, vind Ik had elke dag kunnen gebeuren en elke dag zou ik het toegejuicht hebben. Elke dag eerder zou ik het zelfs toegejuicht hebben. Dus vandaag zeg ik ook prima. Hans Hille, de minister van Defensie... bij de manifestatie in Den Haag van uh, een militair personeel... dat daar demonstreert tegen de bezuinigingen. En daar kwam dit nieuws doorheen fietsen. En de reactie natuurlijk is noodzakelijk van professor Hans Blom. Goedemiddag. Goedemiddag. Voormalig directeur van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie. U gaf tussen 1996 en 2002 leiding... aan het, kunnen we wel noemen, spraakmakende onderzoek... naar de val van Srebrenica. Is dit nou ook het nieuws waar u... want er zijn bijna... Bijna tien jaar later. Is dit het nieuws waar u jaren naar hebt uitgekeken? Ja, dat zou je wel kunnen zeggen. Kijk, het rapport van het nieuws heeft zo geprobeerd zo goed mogelijk in kaart te brengen wat er gebeurd is. En daarbij ook verantwoordelijken uh, aan te wijzen, voor zover dat historisch aantoonbaar is. De, de, de schuldigverklaring verklaring behoort natuurlijk aan een internationaal tribunaal. Uh, maar... Ja, het is toch wel heel erg duidelijk uit ons rapport naar voren gekomen... dat Mladic ook uh, niet alleen een institutionele, maar ook grote persoonlijke verantwoordelijkheid draagt... voor de grote massamoord op de vluchtelingen uit uh, Srebrenica. Want welk beeld van de persoon Radko Mladic reist daaruit op uit die, uit die periode in juli 1995... dat drama bij Srebrenica? Ja, nou kijk, het is om te beginnen natuurlijk een, een, een, een uh, Servische nationalist van het, uh, van het meest extremistische soort... Uh, en daar komt nog bij dat hij als een soort triomferende generaal uh, de, de enclave heeft uh, ingenomen. Terwijl hij dat op dat moment eigenlijk niet helemaal had verwacht. En in dat triomfalisme was hij eigenlijk van plan om door te gaan naar de volgende enclave... want er waren, zoals u weet, meer enclaves in, uh, in Bosnië. En toen ontdekte hij dat het grootste deel van de mannen die in Srebrenica aanwezig waren... via de bossen op de vlucht waren om elders uh, de vrijheid te zoeken. En daarover is hij in onze analyse toen zo in woede ontstoken omdat hem dat weerhield... Om naar die volgende enclave door te stoten. dat hij uh, dus, uh, uh, besloten heeft om op een vreselijke manier wraak te nemen. En het is dus een, uh, een georganiseerde uh, een gestuurde actie, die tegelijkertijd bij improvisatie op dat moment uh, uh, tot stand is gekomen. Want dat is een inderdaad een beeld. Echte ja, dat is inderdaad het beeld wat is blijven hangen, natuurlijk uit die tijd. Hè? Dat wat u beschrijft, dat triomfalisme. En die woede. die beschrijven ook de persoon, de militair, maar ook vooral de persoon, Raadkameriet, volgens u? I ja, nou, dat, dat is een beetje moeilijk. De omstandigheden waren uitzonderlijk. En de reacties zullen dus ook uitzonderlijk kunnen zijn geweest. Ik ben geen psycholoog. Dat is ook niet helemaal de categorie nee. uh, die historici hanteren. Maar je kunt uit die omstandigheden dat wel, uh, dat wel reconstrueren. En het past bij een zeer fanate Servische nationalist. Die alle uh, anderen in die streek tot zijn doodschijanden had verklaard. Precies, dan blijven we bij de feiten, gaan we niet psychologiseren. Maar wat is dan precies de rol geweest van Mladic in Srebrenica? Uh, hij, was, hij was de commandant uh, van de militaire eenheid... Uh, van, van het leger van de Republiek Srpska. En hij was bovendien daar persoonlijk aanwezig... Bij die aanval en de, de, de, de val van de, de verovering van Srebrenica dat was eigenlijk een hele eenvoudige zaak militair gezien. Er is geen serieuze weerstand geboden. Dat paste ook zichzelf ook niet binnen het mandaat uh, dat de Verenigde Naties daar had. Je kunt altijd twisten of het er niet toch had moeten worden opgetreden. Maar het manda... nou ja, u, was, u, bent er, u bent er duidelijk geweest in uw, in uw ja. rapport. 6.600 pagina's. Ja. Uh, de conclusie: de overheid had een slecht mandaat gegeven. Slechte voorbereidingen nou, voor de het, het, het En het slechte uitrusting. Dat is gewoon ontoereikend. En wat. Uh, Dutch bed, dat in een buitengewoon moeilijke positie daar zat... omdat het ook geïsoleerd was geraakt... en de aanvoerlijnen waren geblokkeerd... allemaal in strijd met de regels. Um, maar het mandaat hield in to deter by presence. En alleen indien het, de, de Verenigde natië persoonlijk in gevaar zou komen... dan zou er mogen worden geschoten op de vijand. Nou, dat was niet het geval. Dus het paste binnen het mandaat. Er is natuurlijk wel discussie mogelijk... of in de omstandigheden niet de plaatselijke commandanten... andere beslissingen hadden moeten nemen... Uh, dat, maar dat blijft een, een debat kwestie. Dat kan je niet zonder meer vaststellen. Nu kunnen we natuurlijk Dat is dus om... daarna gebeurd. Hè? Dus niet bij die aanval zelf, dat is daarna gebeurd. Precies. Welke vragen zijn nu van zeg maar, evident belang als Mladic straks um, zal worden uh, berecht? Welke vragen met betrekking tot Srebrenica moeten per se volgens u gesteld worden die alleen Mladic kan beantwoorden? Uh... Ja, de vraag zal wel zijn of Mladic daarop een eerlijk antwoord zal geven. Uh, uiteraard zouden wij heel graag heel precies weten... hoe de relaties waren tussen Mladic en zijn ondercommandanten... en de groepen die uh, de massamoord hebben uitgevoerd. We zouden natuurlijk ook graag willen weten... hoe de relaties waren tussen uh, het leger en de regering... onder leiding van Karadzic in, uh, in, in de Republika Srpska. En we zouden willen weten welke relaties er waren... ...met de bewind in Belgrado... ...dat op zichzelf dus een aparte staat was... ...waar Milosevic op dat moment septus zwaaide. We weten niet helemaal precies... ...hoe die lijnen uh, hebben gelopen. We hebben daarover zoveel mogelijk informatie... ...bij elkaar gezet. Maar het meeste wijst erop... Uh, ...dat het heel sterk... ...maat iets persoonlijks. Uh, initiatief is geweest om tot deze specifieke wraakoefening in de bossen buiten Srebrenica over te gaan. Maar daarmee is hij niet de enige grote vis natuurlijk die nu gevangen is. Volgens u zijn er nog voldoende ondercommandanten die nu ook zouden moeten worden opgepakt, die wellicht nog uh, voortvluchtig zijn? Uh, ja, dat, dat zou voor zover dat het geval is. één of twee daarvan zijn, meen ik wel. Dat heb ik even niet helemaal paraat. Uh, want u overvalt, uh, ik ben net zo overvallen als u door dit nieuws natuurlijk, dus ik kan die namen niet even. Allemaal op een rijtje zetten, wel, wel Karacic en, en Milosevic. Maar goed, die hebben we dus allebei. Het eh, zijn die ook namelijk dus opgepakt. Dus de, dat zijn wel de grootste vissen. Die anderen zijn natuurlijk allemaal onomtristisch. Is natuurlijk in een vroeg stadium al, uh, al veroordeeld. En uh, het is altijd wenselijk, goed? in een geval als deze, dat je de directe uh, verantwoordelijke commandanten dat je die te pakken krijgt. Ja. U hebt natuurlijk uitvoerig gesproken in die jaren... tijdens het onderzoek met de Nederlandse betrokkenen. Uh, wat denkt u dat de arrestatie van Bladis voor de Nederlandse verwerking van het Srebrenica-trauma kan betekenen? Ja, dat is een beetje moeilijk te, moeilijk te zeggen. Kijk, het is sowieso bevredigend dat dit nu gebeurt. Dus het is een mooi, op zichzelf gunstig teken... dat hoe lang je je ook probeert te verbergen... dat op een ogenblik, als de wil er is en er serieus gezocht wordt... dat uh, je dan toch gepakt zult worden. Dat blijkt nu bij Mladic, dat was bij Karachi het geval. Dat is in een heel andere context bij Osama Bin Laden nu het geval gebleken. Dat is op zichzelf een gunstig teken. En dan is het eigenlijk het mooiste als er dan inderdaad ook een proces kan volgen... waarbij keurig volgens de regels zoals wij die van het recht kennen... Uh, dan tot een, een oordeel kan komen. Of dat nu het trauma... Van Srebrenica, voor zover je die term zou moeten gebruiken in Nederland helemaal oplost, is nog iets anders. Wat naar, voor zover ik dat heb kunnen zien en, en, en uh, analyseren, ging natuurlijk die, die, die hele diepe emotie ook over de teleurstelling en de schaamte voor een deel dat men dit niet heeft kunnen voorkomen. Terwijl op zichzelf... De Nederlandse militairen in VN-verband, daar natuurlijk waren ter bescherming van bevolking. Wat was in dat verband uw eerste reactie, uw eerste gevoel toen we het nieuws hoorde van de arrestatie van Mladic? Ja, goed. Goed dat dat het geval is. Hans Blom, voormalig directeur van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie. Hartelijk dank voor deze toelichting. Graag gedaan. 18 over 2 is het. Waar is Elsbert Gruutke, denkt u misschien? Of waar is Thijs van den Brink? Dit is niet, uh, dit is de dag van de EO. Dit is een extra NOS Radio 1-journaal. Vandaar uh, in verband met de arrestatie van Radko Mladic. 26 mei 2011, het blijkt een historische dag. Um, is ook allemaal te volgen op NOS.nl. Want daar wordt een live blog bijgehouden... over de arrestatie, over de persconferentie... en de reacties die daar allemaal op volgen. NOS.nl dus. Jeroen van Dommelen sprak zojuist met minister Rosentaal van Buitenlandse Zaken. Hij meent dat de druk op Servië zijn vruchten heeft afgeworpen. Nee, ik heb het uh, verkeerde tekstje voorstaan. Want we gaan uh, eerst naar uh, Misha Vladimirov... een van de meest vooraanstaande strafrechtjuristen van Nederland. Die was onder meer betrokken bij het proces tegen Milosevic... als vriend van het Hof. Goedemiddag, meneer Vladimirov. Goedemiddag. Ja, hij is opgepakt, hè? Ja, verrassend. Verrassend, um... zegt u. Wie had dat gedacht, na al die jaren? Had u er niet meer op gerekend? Nou, dat kun je niet zeggen. Het was altijd mogelijk. Alleen de vraag was altijd... halen we het of halen we het niet voordat hij dood is? Ja. En hoe, hoe gaat het nu verder? Er is gezegd door Thadis, hij wordt uitgeleverd. Ja, er is een volkenrechtelijke verplichting... voor alle lidstaten van de VN. Dus ook voor Servië om... een verdachte die opgeëist wordt door het tribunaal om die over te leveren. Dat zal ook gebeuren. De toetsing binnen... Het nationale recht, in dit geval Servië, is vrij beperkt. Je kunt bijvoorbeeld zeggen, je mag mij niet overleven... omdat ik niet uh, Mladic ben. Dus de identiteit speelt een belangrijke rol. Mm -hmm. Maar voor de rest kun je eigenlijk niet zoveel doen. Dus er komt een overlevering van deze man... als hij, als hij Mladic is naar Den Haag. Dat staat vast. En dan? Dan komt hij in Den Haag aan en dan? Wordt hij voorgeleid. Dan wordt de dagvaarding, zijn er twee... die samengevoegd zijn tot één, um, uitgereikt. En, en wordt hem gevraagd of hij schuld erkent of niet in de traditie van de weerbarstigste verdachte voor het joost tribunaal... Uh, zal hij, naar ik vermoed, ook zeggen... nee, ik beken geen schuld. Hij volgt het scenario van Milosevic, bedoelt u? Ja, en van ook uh, Karadzic hmm. en van anderen. Ja. En dat betekent dat er een proces moet worden voorbereid... wat natuurlijk in papier wel is voorbereid... maar dan ook live moet worden voorbereid. Dus... De kans dat het in 2011 nog begint, die moeten we uitsluiten. Ja. En dan vervolgens gaat het in 2012 een rol spelen. En, en, en dan zal hij zelf zijn eigen verdediging gaan voeren? Ook dat in de traditie van de weerbarstige verdachten... bij het Jooslaventrimonaal moet dat wel verwacht worden, ja. ja. Wat, wat, wat staat er in de telastenlegging, denkt u? Er staan drie clusters van uh, verwijten, genocide... Misdrijven tegen de menselijkheid bestaande uit dus vervolgen van mensen om die uit omgeving daar weg te halen en te vermoorden. Dat is even huiselijk gezegd waar het op neerkomt. En de derde groep zijn oorlogsmisdrijven. En er zijn uur geleden Geert-Jan Knoops, die, die een van de medeverdachten bijstaat, dat, dat, dat, ja Die verhalen kennen we, de aanklacht kennen we, maar het zal juridisch nog lastig te bewijzen zijn. Ah oh ja, zoals altijd bij feitelijk leidinggevers die niet zelf met hun vingers aan de trekker hebben gezeten, moet je bewijzen dat zij ervan op de hoogte waren... in een mate die voldoende is om hen ook eens verwijt te kunnen maken. Maar dan moet je ook wel doen. En het zal dus gaan om de bewijsvoering rondom wetenschap en betrokkenheid... Wat, en wat was, zou dat moeilijk kunnen maken, die bewijsvoering? Ik denk het niet, omdat veel bewijs al is vergaard in de voorafgaande periode... en nu wordt vergaard in het lopende proces tegen Karsic. Dus het is ook aannemelijk dat een deel van de bewijslevering die in kaart zijn rol heeft gespeeld... ook bij Mladic zijn rol zal spelen. En dat roept de vraag op of niet te verwachten is... dat de aanklagers zullen proberen om die beide processen met elkaar te voegen... om de onnodige doublures te voorkomen. Hm. Dus de, de, de, de stelling dat het misschien wel lastig te bewijzen wordt allemaal... die onderschrijft u niet? Nee, ik denk niet dat het onmogelijk is. Ik denk dat het de gebruikelijke lastige gang van zaken van alle aanklagers is om voldoende bewijs te leveren, maar het bewijs is te leveren... op basis van wat we nu weten. Ja. Ziet u dit nou ook een beetje als het sluitstuk uh, na 16 jaar? Ja, het Joegoslavië-tribunaal had ik een sluitingsprocedure voor ogen... die in 2012 met ze mee zou brengen dat de deuren gesloten werden... en het licht aangedaan zou worden. Dat verandert nu dramatisch, want dit zal tijd kosten. Even misschien ook van de mogelijkheid van appel, hoger beroep... die na, die zeker zal benutten, die mogelijkheid... Dus kort gezegd, um, er zal wat gaan veranderen bij het Joeglaaf tribunaal. Maar als dat dan afgerond is op een gegeven moment... Ja, dan kun je zeggen, dan hebben ze de belangrijkste mensen gehad. En dan is dat een goede afsluiting van het tribunaal. Misha Vladimirov, ik dank u voor deze eerste reactie... op de arrestatie van Radko Mladic. Dat gedaan. ligt. gedaan. Dat ligt bij het Joegoslavië tribunaal. Blijft inderdaad voorlopig even branden. Dat geldt ook voor de gevangenis in Scheveningen. Waar Karadzic natuurlijk zit. En waar Mladic wellicht Vandaag wordt overgebracht. President Tadic van Servië liet al weten vanmiddag. toen hij het nieuws bekend maakte. dat de procedure voor uitlevering is gestart. Milorad Komadic, dat was de naam die Mladic zou hebben gegeven. toen hij in Servië. in een dorpje in het noorden van Servië. werd gearresteerd door. Servische veiligheidsdienstfunctionarissen. Een DNA-analyse maakte duidelijk dat het in de gaten Gaat om de gezochte Mladic, de generaal. die verantwoordelijk is voor misdaden tegen de menselijkheid. onder meer volgens het Joegoslavië-tribunaal. Een uitgebreid verhaal over die jarenlange jacht, die vruchteloze jacht op Mladic. is te vinden. geschreven door David-Jan Godfroy. in Belgado... op onze site nws.nl. Hier ook via een live-blog worden alle laatste ontwikkelingen bijgehouden. En die laatste ontwikkelingen komen onder meer uit Den Haag. Jeroen van Dommelen, onze verslaggever daar. sprak zojuist met minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken. Die meent dat de druk op Servië zijn vruchten heeft afgeworpen. Dit is een uh, belangrijk moment. 16 jaar na uh, Srebrenica. Telkens weer, ook vanaf het moment dat ik minister van Buitenlandse Zaken werd en te maken kreeg met Servië, was het steeds Mladic en ook Hacic, maar nu Mladic, moeten naar Den Haag, naar het Joegoslavië-Tribunaal. We zijn daar nu aan toe. Waarom heeft het zo lang geduurd? Want die vraag zou je natuurlijk ook kunnen stellen. Die vraag uh, die moet u in eerste instantie stellen aan uh, de regering in Servië. En uh, wat dat betreft verwijs ik dan ook naar de rapporten van de openbare aanklager van het Joegoslavië-tribunaal Brammerts, Die keer op keer het heeft gehad over onvoldoende medewerking van Servië. We stonden nu net op het punt om een rapport van uh, Brammerts weer te krijgen, begin juni. Uh, Ruim een week daarvoor horen we dus dit goede nieuws. Er zijn veel en... Kamerleden die zeggen het komt omdat Servië zo graag lid wil worden van de EU dat ze dit nu doen. Ik ga daar nu niet op in. Het eerste punt is natuurlijk dat wij nu uh, moeten terugdenken aan de duizenden slachtoffers die Mladic heeft gemaakt. Aan de nabestaanden die zo lang hebben moeten wachten op dit moment. Ook trouwens aan de mannen en vrouwen van Dutchbed die sinds 1995 met deze tragedie hebben moeten leven. Uh, dat zijn de punten waar het eerst om gaat. En hoe het dan precies in het werk is gegaan in de afgelopen jaren... dat is nu even van tweede orde. Begrijp ik. Uh, bent u eerder op de hoogte gesteld als minister van Buitenlandse Zaken... of overviel het nieuws u ook? Ik uh, kreeg uh, het nieuws van morgen gaandeweg binnen... Uh, dat hij vermoedelijk gearresteerd was. Er moest de zekerheid zijn over uh, het feit dat... Hey, ...dat het inderdaad om Mladic ging. Die zekerheid is er geweest. De president van uh, Servië heeft uh, een uh, persconferentie gegeven en daarin dit ook bevestigd. Ik kan er nog aan toevoegen uh, om even aan te geven hoezeer ook de Nederlandse regering voortdurend hierop geprest heeft... ...dat ik nog afgelopen maandag uh, de, mijn collega van Buitenlandse Zaken Jeremic heb gesproken... En toen ook nog eens tegen hem heb gezegd, dit moet gaan gebeuren. U moet hier achteraan, dit kan niet zo voortgaan. De druk van buitenaf heeft dus gewerkt? Ik denk dat de druk van buitenaf gewerkt heeft. En ik voeg eraan toe dat toen ik minister van Buitenlandse Zaken werd in oktober jongsleden, mijn eerste... ...zitting in Europa was, ging over Servië en een eventuele toetreding van Servië. Ik merkte toen dat Nederland toch wel betrekkelijk alleen stond in, in die pressie op Servië... ...waar het ging om het arresteren van uh, Mladic en ook uh, Hacic. Tot slot, is het voor u zeker dat de volgende halte van meneer Mladic de gevangenis van Scheveningen is? Ik ga er, ik ga er vanuit... Dat de regering van Servië datgene zal doen wat hierin natuurlijk besloten ligt, namelijk hem eh, naar Den Haag sturen. Daar ga ik nu vanuit. En eh, als dat niet het geval zou zijn, hebben we een probleem. Maar laten we nu maar op dit moment zeggen dat dit een heel belangrijk en goed moment is, op deze 26e mei 2011. En dat werd bevestigd op deze dag om één uur vanmiddag door de Servische president Tadic. Dat was minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken. Andere reacties vanuit Den Haag zijn verzameld door verslaggever. Wilke Bom? Ja, in het algemeen natuurlijk zeer positieve geluiden in Den Haag. Uh, een groot gevoel van opluchting in de Nederlandse politiek. De man die hoofdverantwoordelijk was voor uh, de massaslachting in Srebrenica. De enclave die destijds in 1995 door Nederlandse troepen werd beschermd. Die man die is eindelijk opgepakt en uh, komt voor de rechter. Volgens de laatste berichten zit hij zelfs al in een vliegtuig onderweg naar Nederland. Nou, uh, opluchting dus bij de Nederlandse politiek. Onder andere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 En nogmaals, in die zin is dit een heel bijzonder moment voor heel veel mensen. Ja, erg blij. Uh, ook omdat wij Srebrenica hebben meegemaakt. En dat we weten dat Nadijs daar ook een belangrijke rol in heeft gespeeld. En ik hoop nu, als hij in Den Haag staat... Uh, dat hij ook durft om meer helderheid te geven over zijn rol... toen die tijd ook in Srebrenica. Ik was twee weken geleden nog in Belgrado. En we spraken daar met een Kamerdelegatie met president Tadic. En we hebben toen ook benadrukt hoe belangrijk het was om Nadijs op te pakken. En ik ben dan ook zeer verheugd...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 Ja, dat waren dus premier Rutte en de Kamerleden voor de Wind, Ormel en Van Bommel. En grote, uh, maar zeer ingehouden, opluchting, ook bij uh, oud-minister Joris Voorhoeven, destijds minister van Defensie. En dus verantwoordelijk voor de Nederlandse troepen in Srebrenica. En hij reageerde vanmiddag al dus.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 Oud-minister Joris Voorhoeven heeft zich altijd persoonlijk zeer bij die zaak betrokken gevoeld. Omdat hij verantwoordelijk was voor de Nederlandse militairen. En ook eigenlijk op een bepaalde manier natuurlijk daardoor betrokken bij dat drama in Srebrenica. En die persoonlijke betrokkenheid die klonk ook vanmiddag weer door in zijn stem. Ik heb dit natuurlijk ieder moment sinds die dagen gehoopt. Ik heb het een tijdje verwacht. Ik moest de hoop opgeven toen ik merkte... dat een aantal landen die wij vanuit Nederland daarover hadden geraadpleegd... niet echt wilden doordrukken. Toen hebben we in Nederland zelf een aantal oorlogsmisdadigers gearresteerd... die in ons vizier kwamen. Dat waren Kroatiërs en niet deze grote misdadigers...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 En een van die Dutch betters was uh, Anne Mulder, destijds uh, dienstplichtig militair. Hij is nu Kamerlid voor de VVD. En hij reageerde vanmiddag ook zeer aangedaan op de bekendmaking van de arrestatie van Mladic. Ik heb angst gezien bij, bij vluchtelingen. Dat krijg je nooit meer van je netvlies uh, af. En de machteloosheid die ik toen heb gevoeld met die blauwhelm helm en uh, die mitrailleur waarmee je niks mag doen. Dat draag ik altijd met me mee. Voor mij persoonlijk...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 Eindelijk gerechtigheid, dat is eigenlijk het uh, samenvattend, het algemene gevoel in de, in de Nederlandse politiek. Nu dus bekend is geworden dat uh, de toenmalige bevelhebber Mladic eindelijk na 16 jaar gearresteerd is. En volgens nog onbevestigde berichten inmiddels onderweg is naar Nederland. Die onbevestigde berichten komen van met name de Servische televisie. Dank je Wilco Boom voor deze samenvatting van eensluidende geluiden uit de Haagse politieke arena. Met de gevangenis in Scheveningen. Radio 1 Het NOS-journaal. De bosnië servische generaal Radko Mladic is opgepakt. U heeft het uitgebreid gehoord op deze zender. Het is nog niet duidelijk hoe de Serviërs hem te pakken hebben gekregen. De 69-jarige Mladic had een andere identiteit aangenomen. De Servische televisie meldt dat Mladic meteen... na zijn arrestatie op het vliegtuig naar Nederland is gezet. Maar dat zijn nog onbevestigde berichten. Mladic wordt door het Joegoslavië-tribunaal gezocht... onder meer omdat hij leiding gaf van het wegvoeren... en vermoorden van bijna 8000 moslimmannen in Srebrenica in 1995. Ook leidde hij de jarenlang belegering van Sarajevo, waar 10.000 burgers omkwamen. In Politiek Den Haag wordt opgelucht gereageerd op de arrestatie van Malic. Joris Voorhoeven, die minister van Defensie was tijdens de val van Srebrenica, noemt het het mooiste nieuws dat hij in jaren heeft gehoord. Volgens hem is Malic de grootste oorlogsmisdadiger in Europa sinds 1945.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 En de Arantia Rus, heeft, Arantia Rus heeft op Roland Garros... in de tweede ronde voor een verrassing gezorgd... door te winnen van de Belgische Kim Kleisters. De 19-jarige Nederlandse versloeg de nummer 2 van de plaatsingslijst... in drie sets, 3-6, 7-5 en 6-1. Het is voor Arantia Rus de eerste keer... dat ze de derde ronde van een Grand Slam toernooi haalt. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. A de ANEB-verkeersinformatie. De harde wind is vooral in het westen van het land erg hinderlijk voor het verkeer. Er zijn er een paar ongelukken gebeurd op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Er staat bij Nieuwegein 5 kilometer fieden. Er zijn daar twee rijstroken dicht. Langs de van het moment staat op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Dus uh, Harmelen en Bodegraven, 8 kilometer. Staat er een schaap op de weg. De rechte rijstrook is dicht. Dan de A16 van Rotterdam naar Breda. Bij de Moerdijkbrug zijn twee rijstroken dicht. Er is een vrachtwagen gekanteld en staat 5 kilometer fieden. En op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Bij Knopend Waterberg 2 kilometer. Door een ongeluk met een vrachtwagen is de linker rijstrook dicht. Het NOS Journaal. Vijf over half drie is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Een extra uitzending. Dit is de dag van de eo uh, hoort u vandaag niet. Uh, dat heeft te maken met de arrestatie van Radko Mladic. Uh, even na één is dat bekendgemaakt door de president, president Tadic. Uh, we hebben nu aan de lijn David-Jan Godfra, onze correspondent David-Jan. Ja, is er al iets meer bekend over uh, hoe die arrestatie in zijn werk is gegaan, uh, David-Jan? Nou, wat ik uh, begrepen heb is, hij, is dat hij gearresteerd is in een plaatsje dat heet Lazarevo. Dat ligt in Noord-Servië in de Voivodina. Een klein plaatsje waarvan de burgemeester zei dat hij nooit in de gaten heeft gehad dat, uh, dat Malis daar woonde. We weten ook niet hoe lang hij daar gezeten heeft, uh, moet ik daar eerlijk bij zeggen, direct bij zeggen. Maar daar heeft hij dus in ieder geval de afgelopen tijd gezeten. Daar uh, zouden vanochtend in alle vroeg de uh, politiewagens van, de spe van speciale arrestatieeenheden zijn gekomen. Uh, daar zou hij, en daar is hij dus gearresteerd vervolgens zal hij zijn overgebracht naar het hoofdkwartier van de BIA, dat is het geheime dienst in Servië, en voor zover ik begrijp zit hij daar nog steeds uh, vast en daar zal hij ongetwijfeld worden ondervraagd. Ja, daar zit hij nog steeds vast, zeg je, maar er zijn ook berichten, onbevestigde berichten, dat hij al in het vliegtuig zou zitten naar Den Haag. Dat, daar heb jij nog geen uh, geluiden van gehoord. Daar heb van gehoord. Ik heb wel uh, gezien dat, en gehoord dat Catherine Ashton, uh, Ashton de, de, de, de, de buitenlandchef van de EU, op heeft aangedrongen, die is vandaag in Belgrado. dat Malaïs zo snel mogelijk wordt, uh, wordt, uh, naar Den Haag wordt getransporteerd. Uh, formeel heeft hij nog de, de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen zijn uitleveringsbeslissing. Uh, uh, dus dat zou in strijd zijn met de Servische wet. Is overigens wel eerder gebeurd met, uh, met Smobel Milosevic. Die heeft die mogelijkheid ook niet gekregen. Radvan Karadji in 2008, die heeft dat wel gekregen en daardoor duurde het allemaal nogal, nogal lang voordat hij in Den Haag zat. Dat heeft toen ongeveer een week geduurd. Karretjes, die kennen we bijna niet terug met die enorme baard. Uh, zijn er al uh, foto's van Mladic, hoe hij er nu uitziet? En, uh, ja, heeft hij ook een metamorfose ondergaan? Ik heb ze nog niet gezien, uh, maar er is wel direct na die arrestatie gezegd... Uh, dat, die, dat, dat ze een man hadden gearresteerd die sterk leek op, uh, op, op, op Mladic. Aan de andere kant, ja, hij woonde in een klein dorp, kennelijk. Dus ik kan me niet voorstellen dat hij helemaal als zichzelf daar uh, rondliep... als hij al rondliep, ja. uh, hij heeft daar waarschijnlijk gewoon in een, in een huis uh, voortdurend verstopt gezeten. Vanochtend stonden daar dus in één keer al die, die politiewagens en die geheime dienstmensen om hem, om hem op te pakken. Er is natuurlijk uh, enorm onderzoek aan vooraf gegaan. Weet jij hoe ze op het spoor zijn gekomen? Nou, er zijn natuurlijk nu allerlei diensten die, die, die claimen dat zij wat mee helpen, hebben geholpen. Zelfs de, de politiediensten van Bosnië-Herzegovina zeggen dat ze een bijdrage hebben geleverd. Uh, wat het meest waarschijnlijk is, is dat de, de geheime diensten de BIA... Al uh, geruime tijd informatie over, uh, over zijn verblijfplaats had, of in ieder geval over zijn bewegingen, en die informatie uiteindelijk hebben gedeeld met de politie die hem gearresteerd heeft. Okay. Uh, Milo Radkomladic, zo ging hij door het leven. Uh, en en nou worden we erop gewezen dat dat dat schijnt een anagram te zijn van Radkomladic. Ja, het zou staan voor I am uh, Radkomladic. Uh, dat zou zomaar kunnen. Uh, d -d -d Ik weet niet waar het vandaan komt. Ik heb het ook gezien, maar uh, d -d dat klopt inderdaad. Ja. Uh, wellicht een, een grapje zijderzijds. Ja. Iets anders nog. Vorige week kwam uh, de hoofdaanklager van het Joegoslavië-tribunaal, uh, Brammers met een, uh, een kritisch rapport. Uh, ja, die heeft de duimschroeven wat aangedraaid. Uh, is dat de reden geweest dat Servië uh, nu die zoektocht heeft opgevoerd? Of misschien heeft gezegd, we gaan hem nu oppakken. Dat ze al wisten waar hij zat. We gaan hem nu echt pakken? Ik denk Nee, ongetwijfeld heeft dat meegespeeld. Kijk, er was nog geen rapport van, van Brammerts, Dat komt volgende maand. Maar hij heeft hier wel hele kritische opmerkingen gemaakt. Met name als het gaat over de samenwerking... tussen die geheime diensten en de politiediensten... de opsporingsdiensten en de betrokken ministeries. Uh, als dat in dat rapport had komen te staan... dan zou het ongetwijfeld neg negatieve consequenties hebben gehad... voor het uh, EU-kandidaatlidmaatschap... waarover de Europese Commissie later dit jaar uh, beslist. Dus ik denk... Maar ik kan dat niet heel erg hard opzeggen nog. Dat, uh, dat, dat het inderdaad een aanleiding is geweest om de druk op de geheime diensten hier op te voeren. te zeggen van nou kom je met die informatie. Want anders worden we nog langer in gijzeling gehouden door E-persoon, door Radko Mladic. En kunnen we dat, uh, dat, dat kandidaat lidmaatschap van de Europese Unie voorlopig wel vergeten. Uh, de top van de geheime dienst. Daar zitten pro-Europese mensen, maar zoals het gaat met geheime diensten... Ja, daar zitten ook clubjes uh, binnen die, uh, die, die hun eigen belangen hebben. Maar ik denk inderdaad dat de opmerkingen van, uh, van, van Brammers vorige week aanleiding, aanleiding zijn geweest... om nu echt heel serieus op zoek te gaan en hem te arresteren. Met dit resultaat vandaag. Dankjewel, David-Jan Godver. En van David-Jan zien we een prachtig verhaal over die jarenlange vlucht uh, van Mladic op onze site nos.nl. Lezenswaardig. Daar ook de laatste ontwikkelingen over de arrestatie. En de ophanden zijnde uitlevering aan het Joegoslavië tribunaal via een live blog op nos.nl. Reacties vanuit de hele wereld. Het Witte Huis bijvoorbeeld heeft zojuist kort laten weten. Delighted te zijn over de arrestatie. Zeer verheugd over de arrestatie van uh, Mladic. Vanmiddag bekend gemaakt. Harald Doornbosch, goedemiddag. Correspondent, in die tijd, in de jaren negentig, hebben we het over. Onder meer in Kroatië, in Bosnië. Dat hele verhaal gevolgd en ook natuurlijk met meer dan buitengewone aandacht... gevolgd hoe Mladic lange tijd gewoon uit handen bleef... van de Binnenlandse Veiligheidsdienst in Servië. Uh, verbaast het je dat het zo lang heeft geduurd? Uh, nee, eigenlijk niet. Het verbaast me wel dat hij uiteindelijk nog gearresteerd is, maar niet dat het zo lang heeft geduurd. Nee? Ik heb eigenlijk altijd al wel gedacht dat het, uh, het er niet echt een jacht was van de Servische autoriteiten op, uh, op Radko Mladic. Het was eigenlijk meer verstoppertje spelen voor, voor Mladic zelf. Uh, ik ben er vast van overtuigd dat uh, uh, hele belangrijke personen in Servië... Al wisten waar Mladic zich, uh, zich verstopt hield. Uh, en dat ze nu hebben gezegd: van het is nu een goede tijd om hem uh, te geven aan Den Haag. Uh, omdat er een uh, politieke deal kan worden gesloten. Uh, maar het was nou niet zo dat, die, dat niemand in Servië wist waar hij uh, verbleef. en dat ze 15 jaar uh, iedere dag op hem gejaagd hebben. Dat is absoluut niet, uh, niet het geval geweest. Dus ja. ik ben heel erg verbaasd dat hij uiteindelijk toch, toch nog gearresteerd is. Het was een kat en spel waarbij de muis en de kat dikke vrienden waren. Ja. Ja, daar komt het eigenlijk wel op neer. Een paar maanden geleden was ik nog met een paar uh, internationale collega's in Servië... om te kijken van, maken we nou nog een kans om hem te vinden voordat hij doodgaat? Want hè, Mladic is natuurlijk ook een, een, niet meer de jongste generaal. Uh, die, is, die is inmiddels vrij oud. Dus we nee, hebben een, sister, een paar is. maanden geleden nog geprobeerd om hem te vinden. Toen kwamen we in, in, in drie plekken terecht in Servië. In de Vojvodina, dat is in het noorden van Servië, in Pančevo vlakbij Belgrado, de hoofdstad. En in Nieuw-Belgrado. Dus uh, ja, dat werd al tegen ons verteld. Ik weet natuurlijk helemaal niet of dat echt uh, allemaal waar was. Maar uh, je kreeg nou niet het idee in België dat het, het grootste, het allergrootste bewaarde geheim was. Waar, waar Mladic zich verstopt hield. Dus uh, wat dat betreft ga uh, ja, ik natuurlijk de komende dagen goed kijken waar hij nou gearresteerd is. Want dat zou ik wel interessant vinden als het klopt dat een van die drie locaties waar, uh, is, is, is waar wij een paar maanden geleden nog uh, met een paar collega's voor stonden. Ik kan je vertellen waar dat was, uh, Harald uh, Doornbos? Dat was in Lazarevo, dat is in het noorden van Servië. Dat is een van de plekken waar je geweest bent. Kun je vertellen hoe de mensen wat daar ik... over hem spraken? Ik kan je even slecht verstaan, sorry. Het dorp waar Mladic inderdaad is gearresteerd... was in het noorden van Servië, in het dorpje Lazarevo. Okay, nou inderdaad. Ja, daar zijn we dus ook geweest, ja. Dus, hoe hoe reageerden daar de mensen op Mladic... die toen nog steeds voortvluchtig was? Nee, kijk, het is niet zo dat, dat laten we zeggen, iedereen in zo'n dorp of in zo'n stadje wist dat Mladic zat, absoluut niet. Maar uh, we hebben toen allerlei gesprekken gehad met mensen binnen de Servische inlichtingendiensten ook uh, Bosniërs die al jarenlang jagen naar Mladic. Uh, en die, die vertelden ons, die drie locaties, zeiden van, uh, uh, de hoge Servische figuren weten waar die zit en het zijn deze drie locaties waar je uit kan kiezen. Uh, dus het was niet zo dat het een geheim was dat op straat lag, maar als je een beetje ging graven, kon je er wel achterkomen en daarom is het dus zeer onrealistisch dat het 15 jaar heeft geduurd en is het dus echt uh, ja, groot nieuws dat het, uh, dat het uh, uh, uiteindelijk toch gebeurd is dat hij nu toch naar Den Haag komt dat hij nog leeft überhaupt, want veel Serviërs, he, die zeiden natuurlijk ook van hij is misschien wel dood omdat hij vrij oud is ik denk eigenlijk, maar dat is puur een, een, een gok van me, dat een paar dagen geleden heeft Kroatië toestemming gekregen van de Europese Unie om, uh, om, om eigenlijk toe te treden tot de EU en dat Servië toch dus een grote soort van vijand van, van Kroatië op de Balkan. Dat Servië toen heeft gedacht van ja, uh, Kroatië gaat mee in de vaart der volken en wij blijven een beetje achter. Dus wellicht heeft dat ook nog een rol gespeeld bij de timing van deze arrestatie nu van Matic. Dus je bent kort geleden daar geweest, zoals in de jaren negentig je daar ook uitgebreid was. Kun je beschrijven hoe de sentimenten zijn onder de mensen die hem eigenlijk nog steeds zien als een held uit die tijd? Ik denk eigenlijk, die, uh, ik en een paar collega's die daar op jacht waren... nou, op jacht, hè, op zoek waren naar, naar Mladic... Uh, dat, dat een paar maanden geleden... dat wij meer nog met die, oorlog, met die Balkanoorlog bezig waren... dan de gemiddelde Serviërs. En daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen. Uh, meeste Serviërs... Veel jongeren natuurlijk ook, die hebben zoiets van, dat is van een lange tijd geleden, 15, 20 jaar geleden. Uh, het is nu allemaal een vrij normale samenleving. Dus veel mensen zijn sowieso niet meer bezig met die oorlogsperiode, die periode van haat en waanzin en met, met Radko Mladic. Uh, je hebt nog wel een klein deel van echt fanatieke Serviërs die er nog wel mee bezig is. Je had een, we zijn in een paar cafés geweest waar nog altijd bijvoorbeeld uh, de posters van Mladic en Karadis nog altijd hoog hingen. Daar waren ze nog wel fanatisch met die man maar dat was een hele kleine minderheid. Ik kreeg echt dit idee van de rondreizen door het huidige Servië dat de meeste mensen ook wat eh, volwassener zijn geworden... een beetje zijn opgegroeid... enigszins uit die nationalistische periode zijn gekomen... en ook gewoon eigenlijk hopen dat ze deel kunnen gaan uitmaken van, uh, van Europa. En dat speelt natuurlijk ook wel mee. Dat maakt het makkelijker voor de machthebbers... om uiteindelijk zo'n figuur als Madrid over te dragen aan Den Haag. Uh, want eerlijk gezegd, ik denk wel dat je een paar demonstratietjes gaan, gaat krijgen... in Belgrado bijvoorbeeld vandaag of morgen. Maar het is geen enorme volksopstand... Uh, wat een probleem zal gaan worden voor uh, de Servische regering, schat ik zo in. Dus uh, wat dat betreft viel het me nog wel mee hoe populair die Mladic is bij de gewone Serviër. Dan heb je het inderdaad over de mensen in Servië. Je hebt zelf een tijd in Bosnië gewoond. Wat denk je dat de mensen uh, daar zullen vinden van de arrestatie? Ja, ik had net een paar Bosniërs uh, aan de lijn. En uh, ja, die waren toch wel een beetje door het dolle heen. Die begon echt te schreeuwen. Eén één van hen wist nog niet uh, dat het eigenlijk gebeurd was. Dus uh, ik kon hem blij verrassen met het nieuws. En die begon toch wel te juichen. Hè? Alsof ze een soort van voetbalwedstrijd hadden gewonnen. Uh, nou, dat was in ieder geval. Mladis was gearresteerd. Maar dat vond hij wel even, even belangrijk. Dus gejuich in, in de woonkamer. Uh, dus ja, Sarajevo heeft hier natuurlijk ook niet meer rekening mee gehouden. Het duurt al zo lang, uh, zoveel geruchten hè, over het feit dat hij maar niet gearresteerd werd, dat hij misschien dood was. Dus mensen hielden er eigenlijk geen rekening meer mee. Dus dit komt als een hele aangename verrassing voor veel uh, moslims en Kroaten in Bosnië. Want die mensen daar, voor hen geldt het natuurlijk anders dan de mensen Servië... dat die uh, trauma's en dat verwerkingsproces nog lang niet is afgelopen. Precies, die hebben inderdaad uh, mensen in Kroatië... Uh, en mensen in Bos hebben natuurlijk aan de lijve meegemaakt wat, uh, wat, wat, wat meneer Melaat op zijn kerfstok heeft. Dus, uh, dus ja, ik kon ook echt merken aan de reacties uh, toen net van mensen die ik sprak. Dat ze heel erg blij waren, opgelucht waren. En ze hopen gewoon dat hij nu een, een lange gevangenisstraf gaat krijgen in, uh, in Den Haag. Harald Dormenbos, dank je voor deze toelichting. Goed zo. Toen Harald uh, correspondent was in uh, Kroatië en Bosnië, uh, was ook uh, René Postma dat uh, voor uh, de uh, onder andere NRC. We hebben haar nu aan de lijn. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, ja, is, hoe, hoe vernam jij het nieuws? Nou, ik, ik ben op dit moment nog werkzaam bij NRC en ik zat dus op de redactie vanochtend toen het nieuws kwam. En dat was enorm spannend, want het was ongeveer een half uur voor onze zaktijd. Dus we hebben op het allerlaatste moment alles om moeten gooien... en alles uit de kast moeten trekken. Om, en de bevestiging moeten krijgen dat het inderdaad Mladies was... om het goed in de krant te krijgen vandaag. En uh, dat is mooi gelukt. Want dat was pas na 1e dat het echt, echt officieel uh, ja. Het was. werd? Ja, even over twaalf. We kwamen die berichten binnen dat ja. er iemand was aangehouden... en dat hij wel erg veel op Mladies leek. En vanuit uh, mijn contacten in de regio kreeg ik onmiddellijk te horen... dat iedereen er eigenlijk van uitging dat het hem inderdaad zou zijn... Dus we hebben daarop aangekoerst. Ja. En, uh, hoeveel pagina's in de krant uh, straks? Nou ja, hoeveel pagina's? Dus de voorpagina en dan, en dan een spread. Dan, dan twee pagina's binnenin. Dat was wat op dat moment, terwijl we eigenlijk al gezakt hadden moeten zijn... nog voor elkaar konden krijgen. Ja. Uh, niet voor wat betreft vandaag, maar voor, uh, nu, uh, deze periode... Uh, zag je het aankomen dat hij opgepakt zou gaan worden? Kijk, het hing natuurlijk altijd als een soort... Uh, ja, het hing altijd uh, hing het in de lucht. En je wist... Eigenlijk wist je dat... dat, dat ...men wist waar hij zat en dat er zoveel mensen bij betrokken waren... ...dat het gewoon een kwestie was van de vraag wanneer wordt deze kaart uitgespeeld. Mm -hmm. En die kaart die is nu vandaag uitgespeeld, heel toevallig ook op het moment... ...dat, dat vertegenwoordiger Ashton van de Europese Unie daar in Servië is. En ja, alles heeft met alles te maken. En het is echt een schaakspel geweest eh, waar... De betrokkenen natuurlijk al lang van wisten ja er zou een moment komen dat die uitgespeeld zou gaan worden. Ja. En dat moment is vandaag. Want toen drie jaar geleden karadzic werd opgepakt, werd eigenlijk ook al een beetje Mladic enkele weken daarna verwacht. Hè? Zo van, ja, die zal er ja. dan ook wel snel zijn. Dat was toen de verwachting. En het is natuurlijk een ongelooflijk ingewikkeld spel tussen Servië en Europa... en ook binnen Servië zelf, tussen de verschillende eh, partijen... tussen de regering, tussen de oppositie, de eh, vertegenwoordigers van het leger. Dat is allemaal heel onderzichtig. En eh, op dat moment was het kennelijk niet opportun of niet mogelijk... om ook iets meteen mee te leveren. Maar nu op het moment dat dus de, de, de aanklager van het tribunaal Brammerts, op het punt stond om bij de VN te gaan rapporteren dat het zo echt niet langer kon... ...en dat eh, Europa bezig was duidelijk druk uit te oefenen op Servië over Kosovo... ...en eh, over, over, over toekomstige mogelijke toenadering. Op dat moment was het kennelijk wel opportun. Ja. Um, als je hem vergelijkt met met met, Karacic, met Milosevic, hoe zou, je hem dan, uh, hoe zou je hem typeren? Ja, ik vind dat heel moeilijk. Milosevic was natuurlijk een omhooggevallen apparatchik die, die, die de macht had... Karadzic was een, was een psychiater die, die per ongeluk de macht kreeg. En Mladic was iemand die, die uit het leger voortkwam. En dat leger, dat oude Joegoslavische leger, had natuurlijk enorme tradities. En hij is echt iemand die, die daaruit voort is gekomen. Dat zijn, ja, dat zijn de kinderen van Tito, zeg maar. Dat, dat is een heel ander soort mensen. En het is natuurlijk ook vanuit het leger dat hij heel lang beschermd is geweest. In hoeverre dat precies het geval is geweest, weten we nog niet. En reconstructies zullen dat moeten uitwijzen. Maar hij is typisch de leger man geweest ja. een, uh, een, een boek afgesloten nu? Kun je dat stellen? Nou ja, er gaat ook weer een nieuw boek open natuurlijk, onmiddellijk. Want uh, uh, Servië heeft nu voldaan aan zijn aan, zijn, aan de eis dat, Milo uh, dat Mladic dat moest worden uitgeleverd. En straks is het de beurt aan Europa om te zeggen van... oké, okay, dan gaan wij nu voortaan met jullie nader samenwerken. En dat zal een ongelooflijk ingewikkelde klus worden. Want Europa zit niet echt te wachten op nieuwe leden en nieuwe uitbreidingen. Het is al lastig genoeg allemaal. Dus... Ja, ze hebben steeds gezegd... nou ja, als jullie komen met die, die grote vissen... Dan, uh, nou ja, dan kunnen we daarover gaan praten. Dus, dan... dus nu, moet dat, nu moet dat woord gestand worden gedaan. Ja. En dat gebeurt op een voor Europa een vrij lastig moment. Omdat natuurlijk binnen Europa zelf heel veel discussie is over waar het heen moet... en hoe het moet en hoe het met de Grieken zit. En zijn de Serviërs toch niet een beetje halve Grieken? Ik bedoel, het is, het is niet het moment waarop je we zeggen... armen open en Servië kom er maar bij. Ja, wat dat betreft had het, uh, had het beter een paar jaar geleden kunnen gebeuren. Ja, maar het zo gaat als het gaat. En dit is het moment, ja, kennelijk. Zo is dat. Uh, René Posma, destijds correspondent in uh, Budapest. Dank je wel uh, dat je het, uh, dit hebt willen vertellen. Oké. Okay. Dag. En als NSC Handelsblad ligt natuurlijk straks in de kiosk. Uh, alle... Laatste informatie staat bij ons op de site nws.nl. Ook een oproep daar geplaatst voor Dutchbetters... om te reageren op het nieuws van de arrestatie. En die zijn inmiddels binnengekomen. Heel goed nieuws reageert bijvoorbeeld ex-Dutchbetter Mike Hezemans. Ik ben hier heel blij mee, zegt hij. Nu nog zien dat hij wordt veroordeeld. Voor mij is het weer een stukje verleden dat kan worden afgesloten. Hij voegt eraan toe, het heeft hem vijf jaar intensieve therapie opgeleverd... als gevolg van een posttraumatisch stressstoornis. Een andere Dutchbetter, Petula van Zon hoop dat nu eindelijk Nederland en de wereld inzien dat wij inderdaad niet meer konden doen dan we toen in juli 1995 hebben gedaan. De oorlog haal je niet uit de mens, maar ik hoop van harte dat alle betrokkenen een beetje rust en gerechtigheid zullen krijgen op onze site nms.nl. Die gerechtigheid moet natuurlijk volgen in het Joegoslavië-tribunaal. Thijs Bouwknecht, goedemiddag. goedemiddag. Ja, volgt voor de Wereldomroep als internationaal rechtbankverslaggever deze, uh, dit tribunaal. En straks natuurlijk mag je, je opmaken voor het proces tegen uh, Radko Mladic, die onderweg zou zijn. Heb je daar misschien de laatste informatie over? Ik heb daar niet meer informatie over dan dat hij inderdaad nu onderweg is naar Scheveningen. en Ik heb dat niet uh, bevestigd gegeven van het tribunaal, want die houdt zich op dit moment uh, zijn mond dicht. En, maar ik denk dat hij... Daadwerkelijk wel onderweg zal zijn. Um, zeker omdat ze hem zo snel mogelijk het land uit willen hebben. Um, zeker uit angst ook voor uh, bevrijdingsacties. Of dat uh, hij misschien zichzelf iets zal aandoen. Hetzelfde gebeurde met Milosevic. Dus ik denk dat we hem vrij snel in Scheveningen kunnen verwachten. En uh, misschien dat Karadzic een grote taart voor hem gebakken heeft. En, uh dat ze samen kunnen bijpraten. Precies, even, voordat we daarover gaan praten... de berichten dat die onderweg zou zijn... komen van de uh, Servische Staatstelevisie. Die zijn ja. inderdaad niet onafhankelijk bevestigd. Als je zegt, karretjes die zitten te wachten... gaan die elkaar zien als ze straks daar worden opgesloten... in de gevangenis in Scheveningen? In principe uh, is er gewoon een openbare luchtplaats waar iedereen uh, met elkaar kan praten. Uh, er zit een oude Liberiaan-president, Charles Taylor. Er zitten wat congolezen van het internationaal strafhof. En veel mensen uit het voormalige Joegoslavië. En die en mensen vraag... kunnen allemaal met elkaar uh, overleggen, uh, op de luchtplaats zien Taylor en Karachis en andere mensen elkaar... Uh... Ja, dat... Ja... De tijlers schijnt dus uh, eetfeestjes te hebben met een aantal uh, andere gevangenen uit Congo en het voormalig Joegoslavië. De vraag is hier omdat Karadzic en Mladic uh, hun proces zo met elkaar verweven is dat uh, de gevangenis kan opleggen dat ze elkaar niet mogen zien. Dus dat wordt straks uh, de grote vraag. Dat is inderdaad de, de, de, de grote vraag. Omdat de een de ander zou kunnen belasten... of misschien ontlastende verklaringen zouden kunnen afleggen. Dat, dat overleg zou uh, ongetwijfeld invloed kunnen hebben... op de procesgang nu tegen Karadzic. en straks tegen ja. Mladic. Absoluut. En uh, wat, wat er ook nog kan gebeuren... is dat Karadzic bijvoorbeeld Mladic zou oproepen om uh, te komen getuigen... Voor, voor zichzelf in zijn verdediging en vice versa. Dus uh, het is er, voor het tribunaal Vooral aangelegen dat deze twee uh, niet met elkaar gaan overleggen. En zeker ook in het uh, proces tegen Kagetjic uh, zijn de dagboeken van Mladic ook uh, een belangrijke rol gaan spelen. Mla Mladic heeft dagboeken bijgehouden en die zijn uh, vorig jaar geconfiskeerd in het huis van zijn vrouw. En die spelen ook al een belangrijk deel in het proces tegen Kagetjic. Dus de zaken zijn zo met elkaar verweven dat. Ik Denk dat de griffier van het tribunaal die gaat erover zal zeggen dat de twee uh, in ieder geval in eerste instantie elkaar nog even niet mogen zien. Want de vrouw van Mladic die heeft tot twee keer toe geprobeerd om haar echtgenote dood te laten verklaren. Hoe is dat in de tijd of de afgelopen tijd bij het Joegoslavië tribunaal ontvangen? Die pogingen in de kennelijke uh, uh, veronderstelling dat die dood zou zijn, wat nu natuurlijk niet is gebleken. Ja, het tribunaal wil gewoon bewijs daarvoor zien, net als dat ze het bewijs willen zien dat. Uh, dat daadwerkelijk Mladic is, die is opgepakt. En dat zullen ze hem straks ook gaan vragen bij zijn eerste voorgeleiding. Bent u, uh, meneer Radboud Mladic? En voor het geval uh, van de zaak van zijn vrouw, uh, met, met de doodsverklaring, daar hebben ze altijd van gezegd: Ja, we moeten daar gewoon bewijs voor zien. Uh, een uh, forensisch bewijs, uh, dat moet 100% zeker zijn. Dus uh, we vernietigen de aanklacht absoluut niet. Bouwknecht van de Wereldromroep over het Joegoslavië-tribunaal. Dankjewel. Een reactie ja. is inmiddels binnengekomen van Wim Kok, voormalig premier, die. Aftrapt als gevolg van het onderzoek naar Srebrenica. Hij laat weten. Velen zullen met mij opgelucht zijn dat generaal Mladic nu eindelijk is opgepakt. Ik blijf het onbegrijpelijk vinden dat hij zo lang op vrije voeten heeft kunnen blijven. De arrestatie van Mladic maakt het vreselijke leed dat hij zoveel weerloze en onschuldige mensen heeft brokend. Natuurlijk niet ongedaan, maar maakt het wel mogelijk dat hij zich nu spoedig voor het Joegoslavië tribunaal zal moeten verantwoorden. Het recht moet zijn loop hebben. Dat laat Wim Kok weten in een eerste reactie of de arrestatie van Mladic. We gaan eruit voor de stig. Na drie uur gaan we verder met deze speciale uitzending... van het NWS Radio 1-journaal... naar aanleiding van de arrestatie van Radko Mladic. Tot zo. Dan kom je tot twee dingen. Two things. Ik heb eigenlijk maar twee dingen. Twee dingen. Margarete Reintjes voert gesprekken over twee dingen... uit het nieuws van de dag.